Emmanuel, Emmanuel, zijn naam zal zijn Lieve mensen, we gaan een paar dingen met elkaar nadenken vandaag en het zal wel confronterend zijn. Zeker als je nog nooit over nagedacht hebt dat Jezus drie dagen en drie nachten in het graf was. We zijn er twee jaar geleden altijd met elkaar over bezig geweest om dingen achter elkaar te zitten. En sommige mensen krijgen de schrik van het leven. En zeker als ze dan horen, hij wordt niet eens opgestaan op zondag. Dat heeft dus een hele andere volgorde die we vandaag eens met elkaar op een rijtje gaan zetten. Heeft u er zin in? Het kan misschien tot drie uur duren, maar dat geeft niet, hè? Dit is een beeld wat we van de Heer hebben... En ik vind het zelf een prachtige foto. De steen weggerold en Jezus zijn voet uit het graf zettend opgestaan. Ik weet zeker, dit is een beeld voor u, wat u allemaal voor ogen heeft. Echt waar. Maar eigenlijk is het niet waar. Degene die deze steen heeft weggerold, wie was dat? dat was een engel. Maar dat komt eigenlijk helemaal aan het eind van de preek. Dan gaan we die tekst lezen waar die engel komt in de... Steenweg gaat rollen. En dan gaan we ontdekken wat er gebeurde op datzelfde moment. Of Jezus nou uit dat graf stapte. Of iets anders. Maar nu ga ik al zitten praten over het einde van de preek. En we kan de kloen nog niet vertellen natuurlijk. Goed, lieve mensen. We gaan een paar teksten achter elkaar zetten. Dus de eerste drie, vier beelden die we gaan tonen. Dan gaan we gewoon vaststellen. Wat is nou bijbels als je het over teksten hebt. En als er in het Nieuwe Testament iets gezegd wordt, hoe krijg ik dat vast als ik het niet kan controleren hoe het in Torah staat? Ben je het daarmee eens? De basis van, van onderwijzen vanuit het woord is altijd teruggrijpen op de allereerste uitdrukking. Als je wat wil weten over Sabbat, begin je dan in openbaringen te lezen? Nee, natuurlijk niet. Dan ga je naar het scheppingsverhaal. En dan zie je dat God heel duidelijk zegt, op de zevende dag rustte die van al het werk wat hij gedaan had. En dan zegent hij die dag. Dat betekent hij legt zijn naam erop. En hij heiligt die dag. Hij zet hem dus apart van alle andere dagen. En als wij hem ook apart zetten naar zijn gebod. Dan zegt hij tegen ons. Dan heb ik jou apart gezet. En dan mag hij weten dat je mijn zoon bent. Mijn volk bent. Want de moslims doen het op vrijdag. En dat traditioneel christendom doet het op zondag. Daar heb je nooit over gesproken. Niet over de zondag niet. En niet over de vrijdag. Hij spreekt over Shabbat. Amen. Moet u luisteren wat hier gezegd wordt in Matthäus 12 vers 38. Toen antwoordde hem, Jezus, enige der schriftgeleerden en die fariseeën. En ze zeiden, meester wij zouden wel een teken van u willen zien. Wie van u zou er een teken willen zien dat God bestaat? Zet je vingers op, niemand? Zou het je helpen om te geloven? Echt niet waar. Echt niet waar. Want ik ga het niet projecteren hoor. Wat zegt Jezus van zulke mensen die dat vragen? Dus uh, volgens mij ben je een beetje op de stoel van de schriftgeleerden en de farizeeën. Die vroegen ook tekenen. Dus, huh? Lieve mensen. Maar Jezus antwoordt hun en zeide een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Het is dus nou wel pech als je nou je vinger opgestoken hebt van ik wil een teken hebben. Boos en overspelige geslacht vraagt een teken. Dat wil niet zeggen dat je de volgende keer niet je hand op mag steken. Hè? Ik vind het leuk om er een plagerijtje aan vast te zetten. Maar dan onthoud je het het beste. Wij geloven niet omdat we een teken hebben gezien dat Jaarweg God is. Hij is de schepper. We hebben geen tekens nodig, we zien gewoon de schepping. Amen. Je hebt geloof nodig om te geloven dat Yeshua de Messias is. En om te weten dat die Messias is, dan moet je Tora en profeten kennen. Want er is 4000 jaar over hem geprofeteerd vanaf de dag van Adam en Eva. Want er zou een zaad komen wat de kop van Satan zou vermorzelen: vanaf Adam en Eva. En die belofte wordt gestand gedaan door de Heer God aan Abraham, en dan aan Isaac, en dan aan Jacob. Hij krijgt de naam Israël zo gaan die twaalf stammen, die gaan groeien en uit Juda komt uiteindelijk Yeshua hij was het beloofde zaad, want je kan wel zeggen dat iedereen Messias is, er zijn vele Messias geweest in Israël maar het waren niet de Messias want niet één kwam er uit een matelijk geboorte weg, en niet één was in Nazareth opgegroeid En die, afijn, leg heel dat stuk maar achter elkaar wat die Joodse broeder vorige keer heeft verteld al die stukjes achter elkaar zetten waarom Yeshua de Messias is hij zegt dat boze, overspelige geslacht zegt hij dat vraagt een teken, maar het zal geen teken ontvangen. En dan krijgt hij toch een teken. Dus dat boze en overspelige geslacht krijgt wel een teken. Nou, als de Heer zegt tegen u: ik zal jou een teken geven, dan sta je er al verkeerd op. Echt waar. De discipelen hebben dat teken niet gevraagd. Maar dan sta je er al gevaarlijk op voor de Heer. Maar u moet dan ook bedenken dat als hij aan zijn vijanden een teken wil geven, en het komt niet uit, wat dan? Dan zou hij zo wegzakken voor al die farisees en schriftgeleerden. Zie je wel, waar was heel de Messias niet? Joh. Hij heeft nog gezegd, ik heb een teken voor jullie. Dus wat Jezus hier doet is uiterst belangrijk. Je zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. En dan komt hij, de uitspraak. Want gelijk, Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de zoon des mensen in het hart der aarde zijn. Hoeveel? Drie dagen en drie nachten. Er zijn mensen die zeggen, ja dat heeft Matthäus er maar bijgevoegd die drie nachten. Daar wil hij overdrijven. Nou lieve mensen, ook al heeft hij het erbij gezet, die drie nachten. Ik zal u dadelijk laten zien hoe God rekent. Maar er staat gewoon drie dagen en drie nachten. Kunnen we dit door laten gaan? Nog iemand vragen erover? Je moet het goed onthouden, want wat we nu doen is alleen maar wat Jezus zegt vergelijken met Torah wat Mozes zegt. Dan kun je zeggen dit is waarheid. Alles wat daarna komt, dat kan vanwege vertalingen nog wel eens een beetje schudden. Maar uiteindelijk zeg je, zo zegt de Heer en zo zegt Mozes het. En dat moet met elkaar in verlengde zijn. Nee, je gelooft, er zijn mensen die geloven niet in Jona de profeet. En dat is natuurlijk heel dom, want Jezus gelooft wel in hem. Maar goed. We gaan verder lezen. Wat staat er nou in Jona 1 Vers 17. De heren beschikten een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis, wat staat er? Drie dagen en drie nachten. En in welke taal is dit nou geschreven? Gewoon Hebreeuws. Dus onze verwijzing naar wat Jezus zegt, staat exact in Jona, in het Hebreeuws. Ik heb weer achter dagen en nachten heb ik de, het nummertje gezet van de stroom. Dat is dus de vertaler die laat zien hoe dat Hebreeuws vertaald moet worden, wat het betekent. En dan staat er dit: drie dagen betekent dagen. Jom. in het Hebreeuws. Dat is dag. Dat is tegengesteld aan nacht. Zoals gedefinieerd door avond en morgen in. Genesis. En het woordje drie nachten, 39, 15, is lail, betekent nacht. En nacht is tegengesteld tot dag. Dus er zit in één periode, zitten nacht en zitten dag. 12 plus 12 is 24. Toen God ging scheppen, was het nacht. Duisternis was op de aarde. En toen zegt God, licht. En er was licht. Wonderlijk, hè? Dan schept hij de eerste dag. Hoewel er nog geen zon is, nog geen maan is, wat dan ook. Maar zo schept God. Bent u het hiermee eens, wat er staat? Hier hebben we dus dag en nacht in het Hebreeuws, jom en Laïl. Wat staat er in Johannes nog meer... Jezus heeft gezegd in Johannes 11 vers 9, gaan er geen twaalf uren in een dag? Leuk is dat hè? Tot er toch nog iets te vinden is waar Yeshua zegt, zitten er niet twaalf uren in de dag? Het is net of hij naar de bekende weg vraagt. Maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich. Daarom loopt er meestal in de nacht, loopt het gespuis. Om dingen te doen die je dus bij dag niet mag zien. Ja, niet allemaal natuurlijk, want ik loop ook wel eens 'nachts op straat. Nee? Lieve mensen, gaan er geen twaalf uur in de dag, zegt Yeshua. Wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich. Dat zijn Griekse woorden. Dat woordje dag is in het Grieks hemera. Gebruikt van de natuurlijke dag. Of de tijdsruimte tussen zonsopgang en zonsondergang. Ter onderscheiding van het in tegenstelling tot de nacht. Dat is geen verhaaltje wat ik voor u verzin. Zo staat het gewoon in strong. Dat woordje Hemera, vertelt hij dan wat het in Nederlands betekent. Vindt u dat duidelijk? Als we klaar zijn krijgt u gewoon de preek powerpoint weer over het internet naar u toegestuurd. Kun je kun thuis op je eigen beeldscherm kun je nog eens een keer nalopen. We gaan verder. We lezen in Genesis 1, vers 4 tot en met 13. God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Dus bij God in zijn schepping is er een onderscheid tussen licht en duisternis. God noemde het licht dag... En de duisternis noemde die nacht. Toen was het avond geweest. Dus je krijgt eerst de avond. Dan krijg je de morgen. Dan hebben je de eerste dag. Het was duister. Hij schept licht. Dus de duisternis met het licht is de eerste dag. Dat is 24 uur. Houd hem in de gaten. Dan krijgt hij de tweede dag. Dat staat er geschreven in vers 8... Evangelisch is 1, toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de tweede dag. Hoeveel uur heb je achter elkaar nu? 48 uur. Dan komt de derde dag, het was avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Als wij nou praten over de derde dag, hebben we het toch over... Uh, Avond en morgen. Lieve mensen, dit is de enige bijbelse definitie die de hoeveelheid tijd in uitdrukking de derde dag is besloten, verklaard en vaststelt. Bent u het er mee eens? Als je over een tijdsperiode praat over een dag, bestaat die uit nacht en over een dagdeel. En dat is dus de derde dag. Heb je drie keer 24 uur achter elkaar. Amen. We gaan verder rekenen. We hebben drie donkere perioden die nacht heten. Drie lichte perioden die dag heten. En Yeshua zegt twaalf uur in een dag. Dus twaalf uur in de nacht. Drie keer 24 uur is 72 uur. Dat is dus de derde dag. Als hij dadelijk zegt na drie dagen. Moet het op zijn minst een half uur later zijn dan 72 uur. Eén minuut, zit hij er al overheen? Snap je? Dit is gewoon Bijbelse exegese. Zo zegt de Heer: Torah en profeten. En Yeshua heeft er al naar verwezen, naar Jona. En dat zijn exact dezelfde woorden als de staat in Genesis. Goed, u kent hem, hè? de 14e Nissan. We gaan vandaag een paar plaatjes achter elkaar zetten. Ik hoop dat je ze nooit vergeet. Want het is gewoon belangrijk. Nissan, de 14e in de tekening staat de nacht, maar ook de dag. We beginnen dus de nacht met zes uur s morgens. Want van de avond tot de avond, zegt de heer, moeten we sabbat vieren. Dus elke dag begint met de avond. En dan zet ik hem daar op 18 uur, zes uur. Dan is het nog niet echt pikken donker. Want tussen zes uur en half zeven, zes en zeven uur valt de zon. Wanneer de zon zakt en hij raakt horizon of hij is helemaal weg onder de horizon dat is een valperiode en nou laat het een half uur duren dat is precies de tijd waarin het offerlam geslacht moest worden dus we praten over nacht en dag die 18 uur die er staat die eindigt de volgende is 9 uur, de volgende is 24 uur dan krijg je 3 uur en dan krijg je 6 uur dus eigenlijk om zes uur is de nacht over. Dus in onze tijdrekening begint de dag in Israël om zes uur morgens, is voor hun nul uur. Dus als de Bijbel praat over de derde uren, dan is het vanaf zes uur, drie uur erbij, is het negen uur. Vindt u dat leuk? Maar ja, zo werkt het nou eenmaal, omdat zij een heel ander dag- en nachtprincipe hebben. We gaan lezen wat er staat in Johannes 19 vers 14. Het was voorbereiding voor het paasgaar. Ongeveer het zesde uur. En hij zeide tot de joden, zie uw koning. Over wie hebben we het? Ja, natuurlijk, het gaat over koning Jezus. Maar wie zei dat? Juist. Pilatus die zegt, hier hebben jullie je koning. Dan gaan die, die joden die gaan mopperen. Dan schreven ze weg met hem, weg met Yeshua. Kruist hem. En Pilate zegt dan tot hen: Moet ik uw koning kruisigen? Dan zeggen ze, de overpriesters: Wij hebben geen koning, alleen de keizer. Op welke dag vindt dat plaats? Hij noemt dat de dag der voorbereiding. Is de 14e Nissan sabbat? Nee, is de dag der voorbereiding. In de nacht van de 14e Nissan moesten de Joodse mensen Israël in hun huizen blijven. Vier dagen ervoor hadden ze een lammetje apart gezet. Dat moesten ze slachten en dat moesten ze gaan eten. Ze moesten die nacht in de huizen blijven. En pas de volgende morgen, dus waar de nacht over is, om onze tijd zes uur. Mochten ze pas uit hun huizen alle spullen pakken, ongezuurde broden. En er gingen er twee miljoen mensen lopen. Om te verzamelen, om een plaats. Waar ze uiteindelijk met elkaar de woestijn in zouden trekken. Dus het is de dag der voorbereiding. Die begint dus eigenlijk op de 14e Nissan de avond ervoor. Die nacht zitten ze in de huis en op die dag gaan ze lopen. U krijgt het eigenlijk allemaal netjes uitgewerkt. Bent u het hiermee eens? De dag der voorbereiding wordt Jezus ook gekruisigd. Ik heb daar ook het paascha het avondmaal bij gezet. Dus op diezelfde avond dat Israël in hun huizen moest zijn. Heeft Yeshua met zijn discipelen de maaltijd des heren ingesteld. Om het bloed te gedenken van het verbond. Wat hij dus diezelfde dag nog aan het einde van de dag aan het kruis zou hangen. Want ze zouden hem om negen uur kruisigen. En hij heeft gehangen tot drie uur in de middag. Tussen 12 en tussen twaalf en drie is het stikke donker. Dat is allemaal 14e Nisan. Paasgaan. Dag der voorbereiding. Toen gaf hij hem aan hen over om gekruisigd te worden. Hier heb je hem, zegt Pilatus. Gaat hem maar kruisigen. Hij sprak niet tegen Dovermans oren. Want hij sprak dat in de nacht. Ze hebben Jezus meegenomen. En toen het licht werd. Ja, drie uur later, om negen uur, hing hij dan aan het kruis. In de nacht dat het plaatsvindt. Is hij nog in de hof van Gethsemane net daarvoor. Weet u nog? Dus tussen Gethsemane en zijn kruising. Zit alleen nog met de nacht tussen. Hoppla, We zetten hem als eerste neer in het rijtje. En er komen er dadelijk nog een stelletje achteraan. Lukas 23. Het was. Reeds ongeveer het zesde uur. Dus vanaf nul uur in de Joodse tijd. Zes uur later is 12 twaalf uur. Het was ongeveer het zesde uur, twaalf uur. Er kwam duisternis over het hele land tot het negende uur. Dat is drie uur. Het is nog steeds allemaal op veertien Nissan. Want de zon die werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Wat gebeurde er in de tempel? De tempeldienst hield op te bestaan want het echte paasga-offer Yeshua werd gebracht zijn bloed vloeide hij werd hoge priester naar de ordening van Melchizedek en dadelijk zou hij uit het graf opstaan hij zou naar zijn vader gaan om het beweegoffer te brengen en dan komt hij weer terug en dan ontmoet hij de discipelen daarvoor mochten ze hem niet aanraken en veertig dagen later hemelvaartsdag en de vijftigste dag stort die heilige geest uit dus er gebeurt precies wat er in de feesten van de Heer plaatsvindt. Nu vieren we Pascha, maar het is toch wel eventjes vijftig dagen later is Pinksteren. Maar wel op een hele andere tijd als onze christelijke traditie in navolging van Rome ons heeft geleerd. Eigenlijk zit je een soort verjaardag te vieren op de dag dat niemand nieuwjaardig is. Amen. Jezus riep met luider stem, Vader in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En zo sterft onze Heer. Ik zal u erbij laten horen wat Matthäus te vertellen heeft. Op diezelfde voorbereidingsdag dat Jezus stierf. Jozef nam het lichaam, wikkelde het in zuiver linnen. Legde het in een nieuw graf dat hij in de rots had laten uithouden. En na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging Jozef heen. Dus als Jezus sterft om drie uur, dan moet hij nog gaan onderhandelen met Pilatus of hij dat lichaam mag hebben. Eerst moet Pilatus nog vragen stellen, dit niet goed, dat niet goed. Oké, okay, jij krijgt het lichaam, halen maar. En voordat het zes uur is, hebben ze hem begraven. Dan valt eigenlijk de zon. En dan gaan ze gauw naar huis toe, want binnen een half uur is het gewoon Shabbat. En een jood die doet helemaal niks op shabbat. Ze hebben ook gewoon de shabbat gehouden na het gebod. Klinkt een beetje wettisch, maar het is niet hoor. Het is gewoon zoals God het wil. Zijn eigen zoon ligt in het graf. Op de dag dat die shabbat begint. Maar welke shabbat het is, gaan we dadelijk zien. Er komt er nog eentje, Johannes 19. De joden dan, daar het voorbereiding was... En de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven. Want de dag van die sabbat was groot. Dat wordt niet van de wekelijkse sabbat gezegd hoor. Maar dat wordt van de jaarsabbatten gezegd. De jaarsabbatten zijn groot. Vroegen Pilatus om hun de benen te breken en ze weggenomen zouden worden. Dus van wie moesten de benen gebroken worden? Inderdaad. En wie vroegen erom? Die joden, de breekt die benen van die gasten. Dan weten we zeker dat ze dood zijn. Want zolang zo'n gekruisende nog op dat blokje stond, kon hij zich omhoog houden. Als hij zou zakken, dan hangt hij aan zijn armen en dan stikt hij. Dus iemand die gekruisigd wordt, is de hele dag bezig om maar zich omhoog te krijgen, om die longen vrij te krijgen van lucht. Snap je het? Om die mensen hun benen te breken, sloegen ze met een enorm zwaar stuk ijzer op die scheenbenen. En dan braken ze, en dan zakten ze in, en dan stikten ze. Dus ze wilden hebben dat hij voor de Sabbat de benen gebroken zouden worden en sterven. Dat was Johannes 19, vers 31. Wat staat er in vers 41? Er was ter plaatse waar hij gekruisigd was, een hof. En in de hof was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet. Daar dan legden ze Jezus neer, wegens de voorbereiding der Joden. Omdat het graf dichtbij was. Dus het was lekker dicht bij Golgotha. Het is even de heuvel aflopen, en onderaan de heuvel. Als je ooit in Israël komt, moet je gaan kijken. Dan zie je Golgotha, en dan zie je eronder in de tuin. Dan zie je dus het rotsgraf. Wat staat er nog meer in Lukas 23, vers 50... En Lucas 24, vers 1. In vers 55 staat: de vrouwen die hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zij bezagen het graf en hoe het lichaam gelegd werd. Dus ook die vrouwen zijn meegegaan. Toen zij teruggekeerd waren, maakten ze specerijen en meren gereed en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Wij denken allemaal: dat is de week Sabbat, want wij hebben geleerd goede vrijdag. Maar dit ligt even anders. Dat gaan we u dadelijk laten zien. Hij zegt in Lukas 24 vers 1: maar op de eerste dag der week gingen ze reeds vroeg in de morgen stond naar het Specerijen die ze gemaakt hadden naar het graf. Dit is allemaal bekend. Amen. Allemaal bekend. We gaan dus nu naar de 14e toe, naar die volgende dag. We zijn nog steeds op die 14 e aan bezig geweest, tot aan de begrafenis van Jezus. En tot ze in dat half uurtje naar huis gaan, ze pakken nog wat spulletjes bij elkaar. Daar gaan we dadelijk op terugkomen. Matthäus 27 vers 62 zegt, de volgende dag, dat is na de voorbereiding, het staat er gewoon. hè? Dus ik denk dat Matthäus behoorlijk nagedacht heeft, dat hij ook nog precies zegt welke dag dat het is. Hij zegt de volgende dag, na de voorbereiding, dat is dus 15 Nisan, kwamen de overpriesters en de fariseeën gezamenlijk tot Pilatus. Hé, hey, dit is een Sabbat. Gaan ze onderhandelen op Sabbat met de heidenen. Die onze Messias gekruisigd hebben. Kunt u het voorstellen? Joodse mannen, de leiders, gaan op Sabbat naar de Romeinen. Ze zeiden, Heer... Wij hebben ons herinnerd dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft. Na drie dagen word ik opgewekt. Die verleider heeft gezegd na drie dagen. Dus ze hebben wel naar hem geluisterd. hè? Ze hebben hem ook nog geloofd. Of niet? Eén ding, ze waren gewaarschuwd. En denk nou, om nou alle fouten te voorkomen. En alles goed te kunnen verdoezelen. Dit heeft die verleider gezegd. Geef daarom bevel het graf te verzekeren tot de derde dag. Dus hij moest tot de derde dag verzekerd worden, zodat hij dus na die derde dag zou die opstaan. Dus als die 72 uur voorbij is, dus nooit één minuut later, heb hij gezegd, staat ik op. En de fariseeërs laten dat graf dichtmaken met zegels. Nou weet je gebeend als je een zegel van de keizer openbreekt. Dan heb je ruzie met César. Hè? Wat staat er in Markers 8 vers 31? Dat gaat over Yeshua. Hij begon hen te leren dat de zoon des mensen veel moest lijden. En verworpen worden door de oudsten. En de overpriesters en de schriftgeleerden. En gedood worden. En na drie dagen opstaan. Is Jezus duidelijk na drie dagen? Moet je je voorstellen als je denkt dat hij op vrijdag begraven is. Dan is het gelijk na zijn begrafenis is het al uh, zaterdagnacht. Uh, de, uh. Ja, dan heb je dus één nacht en dan heb je nog eens een keertje de, de zaterdag. En nadat de zaterdag de nacht gekomen is van de zondag heb je dus één dag en twee nachten en dan staat hij op. Dus dat hele verhaal en dat teken wat hij geeft lukt helemaal niet op goede vrijdag. Dus wat is Goede Vrijdag? Gewoon netjes blijven zeggen. Een dogma. Een dogma is een menselijke inzetting. En Jezus die zegt te vergeefs eert ge mij leren de leringen die geboden van mensen zijn. Als wij om het gebod van een mens zijn geboden overtreden, zegt Yeshua te vergeefs. Dat klinkt hard als je zondag vierde bent, maar dat ben ik zelf ook jarenlang geweest. Totdat je moet erkennen dat het anders is. Dan gaat je hele leven op zijn kop. Je hele ziel die werkt tegen. Want die wil altijd lekker rechts lopen. Die moet naar links gaan lopen. Het zou hetzelfde wezen als je in Engeland komt. Zegt Lawietje van de week. Hij staat het bord keep left. En je zegt ja bekijk het. <laughs> He? Hou links. Nee, zeg ik doe het rechts. Dat ben ik gewend. Dat gaat fout. Echt waar gaat fout. Als je dus vanuit Engeland in Nederland komt. staat keep right. Nou als een Engelsman vervelend wil doen. Zegt ik hou links. hebt heb een probleem. Zo ligt het ook met Gods Torah. Hij zegt, je bent mijn schepping. Ik heb je geschapen met een doel. Doe het nou zoals ik het boekje geschreven heb. Je handleiding bij de auto. Lieve mensen, we gaan verder. Is dit herkenbaar voor u? Ik zal nog eentje noemen. Marcus 10, vers 33 en 34. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, zegt Yeshua... En de zoon des mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters. Zij zullen hem bespotten, hem bespuwen, hem geeselen en doden. En? Na drie dagen zal hij opstaan. Zie je tot die, die, die discipelen van Jezus allemaal dezelfde getuigenis hebben? Dit hebben ze allemaal van Jezus zelf gehoord. Yeshua zelf heeft het gezegd. Het tweede plaatje erachter. Johannes 19 vers 31, komen we nog even op terug. De joden dan, daar het voorbereiding was, en de lichamen niet op de Sabbat aan het kruis mochten blijven hangen, want die dag van die Sabbat was groot, vroegen Pilatus dat ze hun benen gebroken zouden worden en weggenomen worden. Die kennen we. Waar komt dat nou vandaan? Die Sabbat was groot, op die dag der voorbereiding. Dat is niks nieuws. Want als je Torah en profeten kent, dan ga je gewoon naar de Torah van Mozes. Dan sla je Leviticus 23 op. En wat lees je dan? In de eerste maand, dat is Nissan, op de veertiende der maand, in de avondschemer, is het worden voor, voor de Heer. Ziet u de 14e Nisan? Ziet u dat? In de avondschemer is het paasgaan voor de Heer. Daarom heb ik leuk al die tijden erbij gezet. En op de vijftiende dag van deze maand, Nissan, is het feest der ongezuurde broden voor de Heer. Zeven dagen zul je ongezuurd brood eten. Dat is een feest. Dat is een feestje van de Heer. We gaan met Hem ongezuurde broden eten om te herinneren aan al onze zonden die we hebben afgelegd. Weg met die zonden. Al dat in brood is een teken en een symbool. Doe weg. Dan kan je elk jaar aan je kinderen en aan je kindskinderen vertellen hoe de Heer ons bevrijd heeft en losgemaakt heeft uit onze zonde. Wie van u viert nou ongezuurde brodenfeest? Tuurlijk, we hebben de waarheid leren kennen. Maar nou hebben we die nog niet leren kennen. Wie heeft er ooit in de christelijke traditie vanaf Rome ongezuurde broden gevierd? Toch niemand? Nee, dat komt op dat in 200 na Christus zijn onze Joodse broeders de gemeente uitgeschopt... Met die hele Torah erachteraan. En ze zeggen, we gaan nooit meer met die godsmoordenaars de feesten vieren. Nee, we gaan wel kerstfeest vieren, zeggen ze later. En we stellen wel in een uh, paasfeest op een andere datum. En dat noemen we Goede Vrijdag. En dan hebben we nog Witte Donderdag afijn. Ze hebben een heel zootje menselijke geboden waarin de plaats gezegd, en iedereen volgt Rome. Zelfs de protestanten volgen nog steeds Rome, want ze zeggen met de pauze willen we niks te doen hebben, maar we blijven wel z'n zo zondag vieren, we blijven kinderen dopen, we blijven al die dingen doen. En ze zijn niet bereid om erover te praten. Lieve mensen, wij vieren het ongezuurde broodfeest met vreugde. Want die 15e Nissan is een feestsabbat. Daarom zegt die tekst, het was een grote sabbat, want die sabbat was groot, zegt hij. Mooi, hè? Zo naast elkaar. Op de eerste dag... zult gij een heilige samenkomst hebben. Dan zult gij... geen slaapse slaafse arbeid verrichten. Op welke dag is dat? Hoeveel is de Nissan? Wat zegt de eeuwige onze God? Op de eerste dag... zult gij een heilige... Wie wil er nog thuis gaan zitten op die dag? Of je moet het doen met broeders en zusters. Of we moeten niet anders kunnen, doe het met je gezin. Maar de Heer zegt: Kom en houd een heilige samenkomst. Dit krijg je niet in één christelijke kerk weg. Dan zeggen ze: Van ja, de wet van Mozes is afgedaan. Ja, echt niet waar. Als we de feesten van de Heer niet kennen, kennen we niet eens echt het Evangelie. Want de feesten van de Heer. Wat zeg je? Nee hoor. Nee, stel voor dat jij in Noord-Jeruzalem of Noord-Israël woont. Moet je allemaal... Nee, de mannen gingen één keer per drie jaar. Bezochten ze de tempel. En vaak namen ze dan hun tiende mee. Kijk, bij ons is dat anders. Wij storten het gewoon elke maand op de bank van de gemeente. Maar daar deden ze het één keer in een jaar of één keer in drie jaar. En ze hadden nog een tiende over de tiende heen. Nog eens een keer om extra na te denken over hoe kunnen we de wezen en de weduwe helpen. Snap je het? Het is heerlijk om gewoon te wandelen naar de geboden van de Heer. Als de Heer zegt, het is mijn tiende. Zouden wij dan... Die tien in onze zak willen houden. En dan de zegen van de Heer missen. Dat gaat helemaal niet. Lieve mensen, zo gaat het helemaal door. Op die eerste dag is een heilige samenkomst. Daarom hebben we hier samenkomst. Op die vijftiende uh, Nissan. We hebben nog maar twee dagen gehad mensen. Vind je het niet leuk als je de dagen achter elkaar zet. En je ziet duister en je ziet licht. En je ziet veertien Nissan, vijftien Nissan. De Heer zegt heel duidelijk. De eerste dag... 15 Nissan is een heilige Sabbat. En het is voor u als gelovige een heilige samenkomst. Ditzelfde zegt hij ook van de zevende dag van de week. Daar roept hij ons op om een heilige Sabbat met elkaar samen te komen. Zeg niet bij jezelf, blijf wel thuis hoor. Kijk als je ziek bent is geen probleem. Maar je gaat de Heer ontmoeten gewoon in de gemeente. De geestelijke tempel van de Heer. We gaan een nummerie. 28 vers 16. En in de eerste maand, Nisan, op de veertiende dag der maand zal paasgaan voor de Heer zijn. Het is niet ons feest, het is een paasgaan voor de Heer. En op de vijftiende dag van die maand zal er een feest zijn van de Heer. Zeven dagen lang zullen ongezuurde broden worden gegeten. En op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn. Gij zult geen slaafse arbeid verrichten. Dus hier ziet je het, dat Torah gewoon herhaald wordt in nummerie. Is ook Torah. We gaan verder. Wat zegt Yeshua in Matthäus 2, 12 vers 40? Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de zoon des mensen in het harde aarde zijn, drie dagen en drie nachten. Nog iemand die hierover twijfelt? En dan zie ik gaan ander, zeg ik, ja, iedereen die een teken moet hebben natuurlijk. Kijk, zo ziet hij eruit. De 15e Nissan en de 16e en de 17e Nissan, avonddag, avondag, avonddag, 72 uur, drie dagen en drie nachten gaat Yeshua in het hart van de aarde. Ondertijd. Inderdaad. Je kunt ook zien dat zo'n evangelie wordt natuurlijk ook geschreven na 30 jaar, 40 jaar. Jezus sterft in 30 na Christus, 31. En de evangelie komen pas in 65 na Christus. Dus ze zitten na 30 jaar nog een keertje op te schrijven hoe het ook weer gegaan was. Maar ik kan me voorstellen dat ik op de 16e in dan alle spullen bij elkaar ga halen. En dan wordt het weer sabbat. Kijk het had ook geen zin om op de 16e naar dat graf te gaan. Want dat was ver. Of denkt u dat de discipelen dachten nou zegel er even af. Dan kunnen we het graf in om hem verder af te leggen. Echt niet waar. Hij gaat drie dagen en drie nachten en het graf was verzegeld. Niemand gaat op de 16e naar het graf toe. Ook de discipelen niet. Want er stond een hele legermacht macht erbij. Om maar te voorkomen dat ze dat lichaam zouden stelen. En zouden zeggen dat hij is opgestaan. Johan, je wou wat zeggen? Ja. Nee, vind ik leuk dat je het zo zegt. Ja. Maar dat klopt ook hoor. Want als later Jezus opstaat en die vrouwen zeggen het tegen de discipelen. Dan geloven ze er geen barst van. Dan willen ze eerst gaan kijken... En dan hoort later Thomas, die hoort het tot hij opgestaan is. Hij zegt, ik geloof er niks van, zegt hij. Ik geloof het pas als ik het kan voelen en kan zien. Wij noemen hem ongelovige Thomas. Maar als Jezus dan een zondag later komt en hij openbaart zich dit. Oh, mijn Heer, mijn God. Snap je het? Dat is voor ons ook. Hij gaat drie dagen en drie nachten het graf in en geen minuut minder. En als hij zegt, ik ga na drie dagen opstaan. Doet die dat gewoon, voor mij wordt een minuut na die 72 uur of een kwartier. Maar we zullen dadelijk zien hoe dat uitkomt. Wat staat er in Matthäus 28? En daar nou moet u opletten, daar staat laat na de Sabbat. Maar als je dat even aantikt, dat woordje Sabbat, dan kom je erachter dat de Sabbaton staat. Ik ga dadelijk uitleggen hoe dat in elkaar zit. Ik heb er maar even tussen haakjes iets tussen gezegd. Sabatun. Laat na de Sabbat tegen het aanbreken van de eerste dag de week. Dus dan loop je nog in het echte goede schema van de morgen. De zon die begint net op te komen. Zijn eerste straaltjes. Millimeter boven de kim. Lopen ze dan naar de gracht toe. En de zon die gaat omhoog. Ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heer daalde uit de hemel neer en kwam nader. Dat was geweld, die engel, dat hij naar beneden komt. Die legermacht, die zich helemaal zuur. Die staan met rubbere knieën, denk ik, maar wat gaat er nou gebeuren? Zien heeft die engel waar je zegt, kst. Of misschien bleven ze wel liggen, want je kan geen kant meer op als er zoiets bij gebeurt. Die hele aarde, die schudt van het geweld, want er komt een engel. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des heren daalde uit de hemel neer en kwam nader en wentelde de steen weg. En hij gaat erop zitten. Heeft u dit beeld in uw ogen? Moet je gewoon onthouden, want hier komt dus veel misleiding in ons denken. Want wij denken natuurlijk, hé hey, steen weg. En dan komt Jezus uit het graf Haha, ja, hier ben ik tegen. dat. gaat dus niet gebeuren? Echt waar? Dat gaat dus gebeuren op de 18e Nissan. Dat is al de vierde dag van het ongezuurde Brodenfeest. Dus als die steen wordt weggewenteld. nu staat daar onze Heer nog in dat graf. maar ik kon geen plaatje vinden op het internet waar er een engel bij staat. Anders had ik er een engel bij gezet. Begrijpt u de clou? Eigenlijk had daar een engel moeten staan, maar er is geen plaatje van te vinden. Goed, we zetten hem erachter. Nu gaan we de bovenkant invullen. Dan gaan we op de 14e Nissan de woensdag zetten. We gaan de donderdag, de vrijdag, de Shabbat en de zondag van de opstanding neerzetten. Zo staat het dus letterlijk in de Bijbel. Er is nog enige andere discussie over groeperingen. Die willen ook nog over de donderdag praten. Maar die nemen dan in wezen maar drie dagen en, twee, en minder nachten. Maar dit is letterlijk wat er staat. Vindt u een mooie tekening? Matthäus 28 vers 3 en 4. We gaan terug naar die engel. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers die werden door vrees voor hem bevangen en ze werden als doden. Dus weglopen was er niet meer bij, het is gewoon vallen en bibberen. Helemaal. Pff, hè? Ze waren niet dood, maar als doden. ...doch de engel antwoordde en zei tot de vrouwen... ...nee. Het is dus niet zo dat Jezus naar buiten komt wandelen... ...en dat hij zegt, ha Maria. Nee. Die engel die doet dus de steen wegrollen... ...opdat die vrouwen die aankwamen erin konden... ...om te zien dat hij gewoon weg was. Jezus wordt er door niks gehinderd met zijn nieuwe opstandingslichaam. Een week later komt hij in de zaal... Waar die mannen zitten te vergaderen. Alles op slot uit angst voor de joden. Hij komt gewoon binnen. Als hij dadelijk opgestaan is uit het graf. De vrouwen mochten hem niet aanraken. Weet je nog? Hij zegt: ik ben nog niet bij vader geweest. Op het moment dat die vrouwen weglopen gaat hij naar zijn vader toe. Jezus reist met zijn eigen lichaam. Zo naar de vader toe. Hij brengt daar het beweegoffer. Hij zegt: ik ben opgestaan vader. Zo simpel is het. En dan komt hij weer terug. En de eerstvolgende die hij dan ontmoet, die mogen aan hem voelen. Die mogen knijpen. Ja, ik ben bent echt. Hij is een toch dat een geest geen lichaam heeft. zegt hij. Voel maar, ik ben het echt hoor. Hij was dus niet een geest. Hij was gewoon mens met een nieuw lichaam. Een opstandingslichaam. Wij zullen hetzelfde opstandingslichaam hebben. Als wij dadelijk uit het stof der aarde worden opgewekt. Want we zullen hem gelijk zijn. En we zullen hem tegemoet gaan in de lucht. Als hij terugkomt naar de aarde toe. Om te heersen in Jeruzalem. Dus we gaan hem tegemoet. En met hem mee naar Jeruzalem. En dan zullen we met hem heren duizend jaar. Dan zullen we met hem heersen duizend jaar, staat erin. in. Openbaring 20, als ik het niet vergis. Hebben u het gezien, lieve mensen? Vers 5, doch de engel antwoordde en zei tot de vrouwen... Wees gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Nou zegt die engel, vers 6, hij is hier niet... Want hij is opgewekt. Ja, wanneer? Zij kwamen op de eerste dag. Het krieken van de gaat. En dan gaat die steen van het graf. Die is al leeg hoor. Maar hij was gewoon die sabbat ervoor. Gewoon van mij wordt een kwartier. Na zesde opgestaan. Zo simpel is het. Gaat terstond, zegt hij. Oh nee, hij zegt: Kijk, kom en ziet de plaats waar hij gelegen heeft. In andere teksten in Marken staat dat hij opgestaan was. Voltooid verleden tijd. En dan gaat hij in de verdere tekst gaat hij weer verder over wat er dan gebeurt. Gaat er stond op weg, zegt hij tegen die zusters. Zegt tegen zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ik heb het u gezegd. Wist u tot de mensen zijn die denken dat Yeshua... In zijn voorbestaan een engel was, de engel des heren. Hier heb je de Engel des Heeren en die zegt Jezus is opgestaan, ga er nou achteraan. Dan zou dus de Engel des Heren dezelfde Jeshua moeten wezen. Er zijn dus een heleboel drogredenen in onze leer gekomen, de christelijke leer. Ja? Als dit dus de Engel des Heeren is, en dat zou Jeshua zijn in zijn pre-existentie. zoals ze dat noemen. Dan zou dus die nou diezelfde engel des Heren vertellen dat Jezus opgestaan is al weggelopen is dan zouden er een soort verwisselspelletje spelen. Dat is dus niet zo. Je moet het gewoon onthouden... en daar kom je ooit nog wel eens een keertje op terug... als je de stukjes in de Bijbel leest. We gaan verder. Matthäus 28, vers 8. Zij gingen terstond weg bij dat graf. Met vrees... want ze schrokken zich de pieten van zijn grote engel... en grote blijdschap en liepen haastig voort... om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet. Dus ze gaan gauw weer naar Jeruzalem toe, of waar dan ook. En op die weg komt Jezus tegemoet. En zij bezig groet, Maria. Daar komt het ook bezig groetje vandaan, denk ik, hè, van de katholieken. Zij naderden hem en grepen zijn voeten en ze aanbaden hem. Hé, hey, hier mochten die vrouwen zijn voeten grijpen. Wat stond er in het andere evangelie? Raak me niet aan, ik ben nog niet bij de vader geweest. Dus er is in een bepaald moment gebeurt er iets... waar Jezus bij de Vader is geweest... en waar ze hem wel mogen aanraken. Er staat niet veel over geschreven... maar dat kun je eruit afleiden. Zij naderen tot hem en grepen zijn voeten... en ze aanbaden hem. Mijn Heer. Als je er eentje kan aanbidden is het Yeshua. Als je iemand anders aanbidt buiten Yeshua... die de zoon van de Allerhoogsten is... ben je een afgode dienaar. En als we Yeshua aanbidden... Door eren en nederig te zijn voor hem. Dan aanbidden we zijn vader. Want hij heet Yeshua. Jare red. Dus door Jezus te eren. Eren we Jare die onze redder is. Matthäus 28 vers 10. Toen zei Jezus tot haar. Wees niet bevreesd. Ga heen. Bericht mijn broeders. Dat ze naar Galilea gaan. Wat was er ook weer in Galilea? Meer van Galilea. Nou, daar zullen ze me zien. Dus ze moesten nog een aardig stukje lopen hoor. Want van Jeruzalem naar Galilea is een heel stuk. Ik wil u een paar dingen laten zien... waar je dan later maar verder over na moet denken. Want het is gewoon... exegese. Je moet de grondtaal zien. En hoe vertalen mensen nou dingen? Wat staat er in Matthäus 28 vers 1? Daar staat... laat na de Sabbat. Amen. Dan een nummertje achter 4521. Laat na de Sabbat. Ik heb al gezegd, Sabbat blijkt ook Sabbatun te kunnen zijn. Laat na de Sabbatun. Want ze hadden de Pascha-Sabbat, of ongezien de Sabbat. Ze hadden de Week-Sabbat en dan krijgen je de eerste dag. Tegen het aanbreken van de eerste dag de week. Goed. Ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. Op dat moment komt de engel om die steen weg te rollen, om te zeggen, kijk maar hier, hij is al lang opgestaan. Hij is er niet. Heb je toch gezegd, ik zal opstaan? Na de derde dag. Wat staat er in Markers 16, vers 1 en 2 en vers 9? Toen de Sabbat voorbij was, heb je weer het woord Sabbat, 45-21, Sabbaton, kocht Maria van Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerij om hen te zalven. Hé, hey, heb je een oplossing? Toen de Sabbat voorbij was, welke Sabbat hebben we het over? De jaarSabbat. Dus dan kom je alweer op de 16e Nissan. Dit is veel scherper hoor. Dus op die ene dag tussen de 15e Nissan en de 17e Nissan gaan zij specerijen kopen. Dus het is echt niet gebeurd in het half uurtje tussen begraven en gauw wegwezen, want het wordt Sabbat. Want daar koopt een Jood niet op Sabbat. Echt niet waar, dat doet hij op de 16e Nissan. In vers 2 van Marcus 16, en zeer vroeg op de eerste dag der week... Welk nummer staat erachter? Hé, hey, dat is typisch. De ene keer vertalen ze met Sabbat en de andere keer met de eerste dag der week. Zou het een truc zijn? Iemand pijn in zijn buik, dat denk denkt, oh ja, maar dan is het niet op zondag. moet het toch de zondag... Hè? Maar goed. We krijgen in Marcus 16 vers 9, en ik heb daar sterretjes tussen gezet... Vanaf het negende vers staat in Marcus... ...vierkante haakjes om de tekst tot het laatste stuk toe. Dat zijn dus stukken van de Bijbel... ...die niet in de allereerste geschriften zijn. Die staan dus in de ene geschriften wel... in de andere niet. Dus eigenlijk zijn ze twijfelachtig... ...daarom laten de vertalers het tussen vierkante haakjes zetten... ...van denk erom, dit is niet helemaal bij de... ...ja, maar goed, we zien het wel als geïnspireerd... ...het klopt allemaal met de rest... ...dus we laten het staan. Dus er staan al haakjes omheen in uw eigen Bijbel... Zeker in de Ndg. Wat staat er nou? Toen hij desmorgens morgens vroeg op de eerste dag de week opgestaan was. Is dit waarheid? Toen hij, Jezus, des morgens vroeg op de eerste dag de week opgestaan was. Ja, dat begrijp ik wel. Maar het is natuurlijk heel erg beïnvloed om het zo te vertalen. Kijk wat staat er in Matthäus 28, vers 1. Laat na de Sabbat Maar hij is opgestaan tussen het einde van de Sabbat En het begin van de nieuwe dag Zonder dat hij komen zou In het vallen van de avond Maar goed Laten het staan zoals het staat Maar het is hetzelfde woordje Wat genummerd is met 45, 21. Hoe kunnen ze nou de ene keer vertalen met Sabbat Het moet Sabbaton zijn En daarna weer met eerste dag de week Dat is wonderlijk hè? Ik heb het er maar bijgezet. Dat woordje 2521 is in de strong... Sabaton, En Sabaton heeft een Hebraïelse oorsprong... ...en het Hebraïelse oorsprong is met het getal 76-76. En in het Hebraïel staat er dan... Shabbat. Rare. Tot ze in de ene keer bij Matthäus wel kunnen zetten... ...laat, na de Sabbat. En tot ze de volgende keer zeggen... S morgens vroeg. Is natuurlijk ook na de Sabbat. De eerste dag de week toen hij opgestaan was. Het is gekleurd, lieve mensen. Maar één ding is duidelijk, dat woordje 76, 76, wat in het Hebreeuws Shabbat is, dat wordt 73 keer in de Bijbel vertaald met Sabbat, 25 keer met Sabbatdag, we praten gewoon over de, jaren, over de normale Sabbat, twee keer over jaar -sabbaten waar we het eigenlijk hebben gehad over de jaar in. Er zou gewoon sabbaton hebben moeten staan. We gaan de volgende doen. Marcus 16 vers 9 als volgt. Hij komt dus morgens vroeg op de eerste dag de week opgestaan verscheen die aan Maria van Magdala. Dan nou heb ik uit de Bijbel de grondtaal gepakt. En je ziet dus helemaal bovenin de, de Griekse tekst staan. Onder de Griekse tekst, de tweede regel... ...heb ik het, hoe je het uit moet spreken. Er staat dus uh, anastas, de, proi, proite, zie je dat, sabatou efane. In het Engels staat het er ook nog onder. Dat woord wordt in het Engels vertaald met upstand, upstanding. Het is het uh, strongwoord G450... En wat de stroomvertaling meegeeft tot dat woord betekent, dat is dus de, voor u de vijfde regel. Dat woordje betekent, hij was opgestaan. Er staan ook geen comma's tussen de Griekse taal. Er staat gewoon dat woordje anastas, betekent, hij was opgestaan. Dat tweede woordje, de, wordt vertaald met toen. Dan krijg je het woordje prooi, dat staat dus morgens vroeg. Op de eerste dag de week. En dan dat laatste woord, dat is Evane. Hij verscheen. En dan komt er weer Amaria. Dus in het Grieks staat het zonder komma's, apart vertaald in die kolommetjes. Vindt u dat leuk om te zien? Dan krijg je gewoon inzicht hoe staat het er nou? Dan kun je het zelf nalezen. Dan nou heb ik onder die uh, vijfde regel opgezet met tussen haakjes Wim V, dat ben ik. Ik heb het precies hetzelfde neergezet. Hij was opgestaan. Alleen het woordje toen heb ik N van gemaakt. En waarom? Omdat je dus in diezelfde bijbelschijf kun je zien hoe vaak een woordje gebruikt wordt, hoe die vertaald wordt. Nou is dat woordje de, wordt 813 keer vertaald met het woordje en. Het wordt 618 keer vertaald met niks, een streepje, want dan past het er gewoon niet tussen. Dat heeft met die taal te maken. En 94 keer met toen. Als je nou gewoon de grondtaal leest, dan staat er, hij was opgestaan, voltooid verleden tijd. Amen. Hij was opgestaan. En toen? Dus morgens op de eerste dag de week. Hij verscheen naar Maria. Dit is gewoon wat er staat. Als je nou een gekleurde bril hebt. Omdat je van katholieke huizen komt. En daar word je theoloog gemaakt. Nou u kent mijn verhaal over theologen. Ze liegen nog steeds. Ze leren dus dingen die er niet staan. En die verkondigen ze. Daarom hebben we later hervormde theologen. Geïnformeerde theologen. Als je nou kijkt naar de statenvertaling, de een naar de onderste regel, die zegt als en als Jezus opgestaan was. Dat is ook goed. Dan zet hij dus een komma. Komma's die staan er niet in het Grieks. Maar door komma's te zetten, ga je wel kleur bepalen. Je gaat tussenvoegsels gebruiken. Dus wat zegt de statenvertaling? Als Jezus opgestaan was, dat is goed. Desmorgens vroeg. Ja, wacht even op de eerste dag de week... dat zijn tussenvoegsels... dan zeggen ze eigenlijk... hij is opgestaan... morgens vroeg. Dus door die komma's te zetten... komt dus de vertaler in beeld... met welke bril dat hij vertaalt. Haal nou die tweede komma eens weg... en die derde komma... dan staat er gewoon... als Jezus opgestaan was... Des morgens vroeg... op de eerste dag de week... verscheen hij aan Maria. Staat het gewoon goed. Het zijn dus de leestekens... Die uiteindelijk de zinsconstructie veranderen. Nou, de NBG is helemaal door de bocht. Want die zegt gewoon toen hij morgens vroeg op de eerste dag de week opgestaan was. Komma verschenen aan Maria. Nou, als je nu de Bijbel het boek gaat lezen of je gaat andere Bijbels lezen, dan ga je dingen lezen en denk je, nee, mensen nog wat toe. Het is leuk voor mensen die nog geen Bijbel kunnen lezen, om de grote trekker van de Bijbel te leren, maar gaat het niet gebruiken voor studie. Want de kleur van de vertaler zit er dus helemaal in. Goed, lieve mensen, tot slot. Dit is het hele plaatje. Daar krijgt u dadelijk een afdrukje van mee. De 14e Nissan is de dag der voorbereiding. Op de avond daarvoor heeft Yeshua de discipelen bij elkaar geroepen om avondmaal te vieren. De maaltijd der zeren. Daarvoor staat het plaatje erbij. Dat gaan wij doen op de 14e Nissan. Op de vorige avond. Dus wat is het dan? De e Nissan valt eigenlijk op Sabbat. Heel toevallig, daarom is het dan een Sabbat voor ons. Maar op vrijdagavond gaan we elkaar dienen door de voeten te wassen en de maaltijd is heerlijk te eten. Amen. Dan krijg je dus de feest Sabbat. Waarop die fariseeën is nog even gingen praten, verzegelt dat graf nou. Want hij heeft gezegd, ik kom na drie dagen uit het graf. Hij gaat drie dagen en drie nachten het graf in. En op einde Sabbat, dat is dus de week Sabbat. Als die eindigt op zes uur stond Jezus om kwart over zes op. En smorgens vroeg zagen de vrouwen hem niet in het graf wat die engel heeft geopend. En daarna openbaarde hij zich aan die vrouwen. En dan zou ik hem wel afsluiten met een, uh, u een fijne Shabbat toe te wensen. En er goed over na te denken wat u gelezen hebt vanmorgen.